Voor spoedige start. Jobboots met het Elwes Journal. Staatssecretaris Dijksma is hoopvol over de afloop van de VN-klimaattop in Parijs. Ze gaat ervan uit dat landen zullen instemmen met het klimaatakkoord. In de eindtekst staan vergaande voorstellen om de temperatuurstijging op aarde te beperken. Er wordt gesproken over een stijging ruim onder de 2 graden, mogelijk zelfs niet meer dan anderhalve graad. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon noemt het internationaal klimaatverdrag een historisch akkoord. Het is voor het eerst dat er een juridisch bindend verdrag wordt gesloten, waarbij alle deelnemende landen afspreken dat ze de uitstoot van broeikasgassen gaan terugdringen. Aan het eind van de middag wordt er in Parijs over het slotdocument gestemd. Het Openbaar Ministerie wil dat een meisje van 15 uit Sittard, dat wordt verdacht van terrorisme, opnieuw wordt vastgezet. Er wordt beroep aangetekend tegen de beslissing van de rechter om haar de rechtszaak in vrijheid te laten afwachten. Het meisje is al twee keer opgepakt en weer vrijgelaten, gisteren nog. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die terroristische aanslagen voorbereidt. Op de Koolsingel in Rotterdam heeft koning Willem-Alexander het défilé afgenomen ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers. Daaraan werd deelgenomen door zo'n 2000 mariniers en oud-mariniers. Ook waren er toespraken van onder andere minister van Defensie Hennis. Ter afsluiting van de ceremonie vlogen zes marinehelikopters over de stad. Het Korps Mariniers is het oudste krijgsmachtonderdeel van Nederland. De mariniers zijn opgeleid voor speciale operaties, onder meer in conflictgebieden. De Chileense politie heeft een 62-jarige oud-militair opgepakt op verdenking van moord. De man is aangehouden nadat hij op de radio had verteld over 18 executies... die hij uitvoerde tijdens de dictatuur van generaal Pinochet. Woensdag belde de man naar een populair Chileens radioprogramma. Daarin vertelde hij over zijn betrokkenheid bij executies van tegenstanders van Pinochet... die tussen 1973 en 1990 in Chili aan de macht was. Het weer vanuit het westen regen. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. De wind is eerst matig tot krachtig. Vanavond hard tot stormachtig. Met aan de kust en in het noorden zware windstoten. Morgen alleen in het zuiden wat motregen. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldsmaand bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Muiden en knopen. Die met 2 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlens specialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 En uh, straks is daar de officiële opening en die wordt om vijf uur verricht. Ja, die snow globe, uh, staat voor het raadhuis. Ja, voor het raadhuis, klopt. Leuk hoor, trouwens. Uh, ja, dat is leuk, hè? Het ja. is een echte levende, levende snowglop. Geweldig, even schudden. En, schudden voor uh, gebruik. Nee, maar het hele sfeertje, de hele sfeer daar. De, de, de, de, de koek- en tent, de oliebollen, de ijsbaan. Nou, die snowglop die snow uh, erbij. Nee, natuurlijk de, de, de kerstverlichting, de feestverlichting die er weer hangt. Dus weer een heerlijk winterwonderland.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 Oké, okay. okay, nou, uh, ja, Erwin, dus zou ik er nog even eentje laten horen, geloof ik. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. 10. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Dankjewel, Erwin. <laughs> Graag gedaan. <laughs> Oké, okay. ga je goed. Hoi hoi.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 <laughs> Zet je CfM gewoon even uit ja, het is niet Want niks. we hebben alleen maar de evenementagenda nu dus, uh... Oké, okay. nee, die is lekker, die is nou, fijn Ga je gang Albertje. Goed, nou, uh, luisteraars en kijkers uh, Genoeg te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort Allereerst natuurlijk het wintertheater in het Zandvoorts Museum, En daarvoor bent u van harte welkom in de Swalueestraat nummertje 1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 en we zijn het al, de ijsbaan is open. En uh, vanaf 12 uur uh, vandaag uh, is die geopend. En tussen 4 en 6 uur gaat die weer even dicht. Want om 5 uur wordt die namelijk officieel geopend, de ijsbaan. En er zijn natuurlijk veel meer activiteiten uh, op en rondom de ijsbaan... die uw aandacht verdienen. En daarvoor kunt u natuurlijk even kijken op de website... www.winterwonderlandzandvoort.nl www.winterwonderlandzandvoort.nl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 dat is natuurlijk om drie uur op 20 december... nogmaals in de Agatha-Kerk Grote Krocht 45 Classic Concert. Het kerstconcert met de Maastrichter Staar.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 This water in the Mexican sky Drink some margaritas bij the blue lights Listen to the mariachi play at midnight En dat was de single me? van de Last Frequencies and are, you, are you, you with me? De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM. CFM, CfM. is klaar voor de kerst ben jij dat ook? Staat die kerstboom al nog geen lampje erin? En dan is je klaar. Ja, dat is mooi hè. Ben je daar ook weer vooral voor een jaar. Zo moet je het maar weer zien. 9 over half uur. Goedemiddag zo Dit is CFM met Zandvoort op zaterdag. I want to go to the place where I was for Christmas so many times before. And that's the only present I'll write on my wish list this year.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 Most at home. Ja, dan heb je dat zweertje meteen weer te pakken, hè? Heerlijk. Door de uh, Ellen en uh, Dane Clark. Een beetje softwatch uh, onder ons is zo op de radio. Ja. Eén tweetje. Zo mogen we het wel noemen. Door de Going Back for Christmas. Die behaalt dus geen uh, Chris Ria en Driving Home for Christmas, maar Going Back for Christmas. Dat was het uh, singeltje wat ze volgens mij een uh, jaar geleden hebben uitgebracht. Klopt, Klopt dat? Ja, heel goed. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, Weer helemaal op de hoogte. Bij CFM. Father and Son.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 And what we see is no surprise. Got a feeling, most of treasure, and a love so deep we can't measure. De is natuurlijk van Shaka Khan. Je nobody in de uitvoering van Felix. But I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 At you, I stopped feeling afraid, and you're all.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 Oh Snow on that key you will never know Anything about my home i never know how good it feels to hold you oh, the key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 Het was Elton John, Albert Jan, met Nikita. Ja, zo meteen de derde en uur van dit programma... met onder meer het gedicht van de dag. Even in het kort, wat kunnen wij verwachten om kwart voor vijf? Uh, nou, in ieder geval een kerstgedachte. Een kerstgedachte, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan hem horen in de derde en uur... van Zandvoort op zaterdag, na vier uur. Graag tot zo.